Daar is hij. Juist, daar is hij. Ik denk, waar blijft hij nou? Aan de telefoon uh, bij HBOK. Als het goed is, uh, Joop van Is, bij de voetbal. Ja, correct. Ik sta nog steeds. Uh, nog geen half uur gespeeld en de stand is nog steeds 0-0. HBK is gevaarlijk, maar Sandvoldo heeft twee tot de vakantie gehad. Het, uh, het eerste, de eerste kans uh, was van. Uh, ...van Maurice Mol, die schoot hard op, op de paal, helaas. En de tweede kans was een, een heel slim balletje van Michel Menjo... ...waar Ronald Kalis net niet bij kon. Dat zijn de betere kansen. HBOK is nog niet zo ver geweest... ...maar is wel veel op de helft van Zandvoort te vinden. Nu ook een, een vrije schop voor HBOK. Een meter of, nou, wat zal het zijn... 9, misschien 10 buiten op gebied. En dat is natuurlijk een heel gevaarlijke Mooi uh, vet keeper van Zandvoort zit dan ook. Dus de muur goed neer. Gaat hij wel komen. Een heel slim balletje. En die zit erin. Hij zit er gewoon in. Oh, oh nee. Een hele mooie, slim en geplaatste bal over de muur heen. De vet stond vast. Die komt de andere hoek niet meer in. En de komt hier uh, op 1-0. En, en dan moet ik even kijken wie die bal gescoord heeft. De nummer 9 was dat. Dat is uh, Rodney Fettersen. En ja, goed, uh, de blijft dus uh, gevaarlijk, dat weet ik, dat hebben we al gemeld. En Zandvoort moet nu echt gaan oppassen en ook zo snel mogelijk proberen die aansluiter te scoren om er uh, wat van te kunnen maken. Salford heeft ondertussen uh, afgetrapt. Max Aardenwerk naar de buitenkant, naar uh, Patrick van der Oort. Patrick van der kan hem goed aannemen. Gaat pingelen, gaat pingelen. Ja, gaat voorbij. Krijgt hem terug van Mol, Mol. Gaat weer naar, voor, naar de voorwoord, naar de, naar, de, naar, de, naar de doelmond. En dan komt hij bal voor, vier voet van de verdediger over de achterlijn. Met andere horen, Zandvoort mag weer een corner gaan nemen. En dat is nu de, de vierde en die zijn al andere, zijn heel gevaarlijk geweest uh, voor uh, ABOK. Werd er nog wel goed uitgehaald. Eén keer een hele mooie snoekduik ook van de keeper. En dan die ene bal die van de lijn werd afgehaald. Dat was eigenlijk beter verdiend. Max Aardenberg gaat weer die bal nemen. Vanaf diezelfde rechterkant van het Zondvoortse de luchtmacht staat klaar. Dit zijn allemaal speciale patronen. Daar gaan ze komen. Nee, hij zegt wachten. Mol, die luistert niet. Die gaat doorlopen. Nou, dan mag hij wel opschieten. Want anders, faalt als je geit zit, meteen van de tijd trekken. Gaat die bal komen. Ogen in de doelwand. Op hun hoofd van de verdediger gaat hij weg. Nummer 14 daar gaat er mee vandoor. En dat is Ron Fabrie. Geeft het spel hem door naar diezelfde nummer 9 van het Viajazie-Rotti Die Gaat er voorbij. Geeft een diepe paas. Diepe paas. Gaat kan die, kan Sandvoort erbij komen? Ja, gelukkig. Bal van de Hoort die kan verdedigen via Ronald Kales naar Mol, Mol weer. Naar van de oort. En die gaat die bal in de, over de lijn heen. Zandvoort mag gaan gooien. En het is dus nu, hebben, even kijken, uh, 28 minuten. En de stand is 1-0 in het voordeel van HBOK. Hartelijk dank Joop. We komen straks weer bij je terug.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 De aanvoerder van het Italiaanse voetbalelftal, Fabio Cannavaro, heeft zich niet schuldig gemaakt aan dopinggebruik. Dat zegt de dopingaanklager van het Italiaans Olympisch Comité. In het bloed van Cannavaro was een verboden stof gevonden. Volgens de club Juventus kwam dat door een injectie met cortisone na een bijensteek. Na onderzoek is de aanklager het daarmee eens. Hij zal het antidopingtribunaal adviseren om Cannavaro geen straf op te leggen.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 Okay, then back to basics, grab your shell toes and your fat laces A little hand clap for some funk faces And make your body move in the following places Goes up your back and then down your spine And when it hits your head Okay, then back to base heads Dance like you just wanted the Special Olympics I got the root box of the back of a spaceship So sick, I just had to take it The R-U-D-E-P-O-X Up your jacks so and you split your caps The song of Sentex, pocket full of Jurex, body full of mantrax. Are so we gonna have sex? Yes, we're away in these socks. Back to the new box. Got this double fantasy, will it just never stop? I got one design and that's Back to spaceship. Take both pills Fuck the Matrix Jack those jills Shake your Playtex Rock free stripes Not the a sex. a -I d A-D-I-D-A-S Old school cause it's the best yes. TK Maxx costs less Yes Jackson looks a mess Okay, then what to do If you try to jack me, I'll root box you If you root box me, I'll root box your whole crew Cause it's what I do, ain't that right, boo? I ride with you, if you can get me to the border Cause the sheriff's said to me for what I did do His daughter, I did it like this I love it when you double clap, clap. Got this double fantasy where we just never stop I got one design and that's to funk into the On my mind, it's only one thing you will find I got one desire that's to bump until you drop root box, do the root box Cause you so nasty root box, shake your box Why you so nasty? Root box, do the root box Cause you so nasty root box, shake your box Why you so nasty? Okay, then check the timeline. Make your body shake like you stood on a landmark. Call me on my mobile, not the landline. Jack the main line at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got and dial it. Oh, wait for the bass to drop. Okay, then what's the Grab your card and your lead hat and the bus pass You don't sweat much for a fat loss Grab your boot box as your box is righteous Okay, but I'm much to show I got high-speed dubbing on my stereo Know the tunes in the box of the cherry. I know I told you before, did you hear me? Did, did you hear me? I got this double fantasy where we just never stop I got my design that's to find me to the top No it's on my mind, there's only one thing you will find de man die met zijn nieuwe single alweer helemaal in de hitlijst staat. Robbie Williams. Hier nog een oude van een Grootbox. Ondertussen staat hij alweer drie weken trouwens in onze eigen hitlijst. The Euro Breakdown. Iedere vrijdag hoor je hem tussen drie en vijf. To the Rootbox. Shake Rootbox. Ja, luisteraars, welkom uh, terug bij Tweede Uur uh, uh, Zandvoort op zaterdag. Where else? Where else eh? Ja, niet uh, vandaag uh, samen shorts achter de knoppen. En uh, tekst en uh, Albert Jan Vos. Ja, want de, de helft van de TD uh, die is op de excursie uh, in Turkije. We zullen kijken of we ze tussen vier en vijf nog even aan de telefoon kunnen krijgen. Even kijken hoe het uh, weer daar is inderdaad. En, en hoe de excursie bevalt. En voor de rest zijn we natuurlijk live uh, op het circuit met de uh, Formule Finale races. En daar hebben we Willem van Densen uh, naartoe gestuurd. En is er natuurlijk voetbal HBOK. Het begon op klompen. Nou, ik weet het <laughs> Hoe verzin je het? Tegen SV Zandvoort. Helaas uh, momenteel een 0-1 achterstand voor onze jongens. Uh, voor de rest gaan we nog uh, even naar het schijfvlak.nl. Want dat is een hele fanclub. En die heeft morgen uh, een eindfeest. En uh, daar wordt de beker uitgereikt. En uh, we gaan kijken uh, of we al kunnen achterhalen wie die beker gaat winnen. Voor de rest nog uh, veel nieuws. En natuurlijk veel muziek. helemaal terug na de jaren 80 met Transha met hun uh, Living On Video dat was toch een aardig oudje. Ja, gauw, ja maar ja, voor, voor mij nog vrij jong hoor. Maar uh, <laughs> aan het deuntje herken ik weer dat we terug gaan naar uh, HBOK SV Zandvoort, al waar Joop van Es uh, uh, hopelijk kan berichten dat er een wijziging is in de stand. Joop. Nee, Albert, ik kan jullie niet blij maken. Het is nog steeds 1-0 hier voor HBOK. En Sandvoort is toch behoorlijk uit zijn schuld komen kruipen. Want ze hebben toch gehad. Die daarnet weliswaar net die drie gingen. Maar Sandvoort is gewoon goed aan het voetballen. Hier gaat Martijn Paat naar Patrick Koper. Of, Patrick van der Hoort. Patrick van der Hoort. De Max Aardenberg, die ontzettend veel en goed werk op het middenveld doet. En erg sterk aan de bal is. Naar Patrick Koper. Koper naar Paat weer. Met een voet in de bal. Speelt het terug naar Koper. nog steeds met die bal. Geeft een heel slink balletje naar Maurice Mol. Kan die erbij komen? Nee, verdedigd door twee man. En die bal gaat nu over de zijlijn. Sampoort mag gaan gooien. Maar dat scheelt heel weinig. Want uh, als Mol even voeten aan het uit kunnen hebben... had hij zomaar een vrij schotkans gehad. Want dat was al in 16 meter gebied. Bijna de 5 meter lijn. Dan, dan gaan we graag toch een in Goed, uh, waarde nu uh, naar... Uh, even kijken. Nee, dat is... Uh, HBLK kan dit ineens overnemen. hele snelle uitval over de uh, rechtervloot. Van Zandvoort, dan gaat Bielkalers eerst in de bal. Daar gaat er ook nog wat lagere kalers bij. Daar staat Bas Lemmers, Bas Limmers, En die kan die bal de vaart uithalen. En dat betekent dat uh, Boyd de zet de bal rustig kan oppakken. En heel ver weg trappen richting uh, Bas-Kalers. Bas-Kalers, kan die erbij komen? Het is verschrikkelijk ver weg. Nee, gaat over de achterlijn En dat betekent dus dat de keeper van HBOK die bal vanaf de 5 meterlijn weer in het spel kan gaan brengen. We hebben nog een minuutje, of nou ik denk 3, te gaan misschien iets heel langer vanwege eh, de, een, een blessurebehandeling. Dat weet je nooit bij een hoeveel die erbij trekt. Voorlopig is er nog steeds eh, die bal niet in het spel. Dan gaat de keeper van HBOK, dus we zullen even kijken hoe de goede man heet. En dat dan eh, Claudio Rucini, Italiaanse naam, leuk, komt die bal aan. Niet ver. Wel zuiver. Dan hebben we elkaar. Inderdaad, daar hebben we elkaar gaan overnemen. Dat is dan de nummer 9. En dat is uh, Roddy Pettersson, de man van het doelpunt. 80-schot was dat. En hij probeert daar... Kijk, ik kopen dat het Dat ook niet lukt. Hij haalt de bal eruit naar de nummer 6. De, de, Chris de Kaders. Kaarus met met, met, met met de bal aan de voet. Hij speelt hem nu naar het midden toe. er komt een vrije schotkans. De nummer 8-6 nee, stelt het er nog af. En Boy de Vett, die kruipt er goed voor. En dat is 2-0. Nee, van de lijn gehaald! Van de lijn gehaald! Van, van, van Micha. Michael Meenjo haalt de bal van de lijn af. Ik telde hem al. Maar hij stond achter de bijenrug van uh, de nummer 14 van uh, Ron uh, Faci. De fabriek moet ik zeggen Die, uh, Ik zag hem dus niet staan Maar gelukkig voor alles wat Sanford is Haalde hij de bal van de lijn af En blijft het bij uh, 1-0 Ondertussen een blessure van Even kijken Dat is dan Maurice Mol Ja, krijgt meteen de tegenstander gele kaart ik kon niet precies wat er gebeurde, maar voorlopig ligt Molle steeds op de grond, voor de er De die doet er weinig mee. Hij zegt tegen de verzorger, blijf maar lekker even zitten. Dus voorlopig nog niet door. Hij gaat eerst zijn administratie in de poort brengen om die gele kaart te noteren. Van HBOK HBLK, Molle is ondertussen opgekrabbeld en die schokt nu naar voren toe. Echt een shocker? ja, want hij heeft toch wel een beetje pijn natuurlijk uiteraard. Maar dat is zo wel gauw verdwenen zijn, zodra hij weer de bal op zich af ziet komen. Bas Lemans gaat die bal even schot opnemen voor de duckout van Zandvoort. En die zal waarschijnlijk wel ver weg gaan richting de spitsen. Waarschijnlijk. Maar dat weet je nog niet, want hij is nog steeds niet genomen, bij Nee, hij legt hem breed op uh, Peter Koper. Koper naar Mol. Mol kan er makkelijk bij komen. Jawel. En die wordt er vastgehouden. Die wordt nog een keer vastgehouden. Die wordt nog... Maar hij is nog steeds aan de bal. Hij is nog steeds aan de bal. Maar dat zijn twee verdedigers, daar kan hij niet tegenop. En nu gaat uh, uh, uit het uh, Patrick van Oort. Van Oort. Gaat die bal voortbrengen? Nee, hij komt uh, via het verdediger van AWK bij de nummer vier terecht. En die nummer vier die heet uh, Karel Bartje. Uh, Moeilijk te lezen. Heb, uh, het, is, uh, het is handgeschreven, dus dat, uh, dat wordt moeilijk. HBK in de 16 meter gebied van Zandvoort. Gaat pingelen daar. En de schot. En via voet van de Zandvoort te verdedigen gaat hij de vet. De vet die komt er absoluut niet meer op reageren. Zandvoort uh, die, uh, ja, het is eigenlijk een eigen doelpunt. Een eigen doelpunt van Paul van der Oort verdient hij niet. Maar goed, uh, het is niet anders. Zandvoort uh, gaat hier vlak voor rust. Uh, op een 2-0 achterstand komen. En dat uh, is eigenlijk gezien het spel niet echt helemaal verdiend. Santos mag natuurlijk wel gaan aftrappen, maar daar schiet je niet veel mee op. Had het niet gehad natuurlijk. En uh, het is uh, Ron, uh, Ronald Kalis, nee Bas Kalis moet ik zeggen. Met, samen met Maurice Wol, die die bal weer in het spel gaat brengen. Max Aardewerk, Aardewerk. Nou, uh, Romeno aan de linkerkant van het veld. Romeno terug naar Aardewerk. Aardewerk raakt die bal daar kwijt. Het werd wel goed aangespeeld, maar het was gewoon uh, die bal weg. En nu kan HBK weer overnemen. En er is weer Ron Fabri die die, ja, die bal ver weg zit. En daar wordt aan een shirtje getrokken. Ja, inderdaad. Een afvrije nou, voor Zandvoort. Even voor hun eigen 16 meter gebied. Ondertussen staat de klok bij mij al op uh, plus 2 minuten. Dus uh, dat uh, kan elk moment kan het gedaan zijn. Bas Lemus gaat die bal nemen. Naar nou, Peter de Koper slechte. Het is toch al een paar keer groot. Of Vandaag slechte passes die uh, te kort waren of niet goed in de richting. Zandvoert mag nu gaan gooien. Patrick van der Oort gaat dat doen. Patrick van der Oort. Aan de rechterkant van het Zandvoertse veld. Naar uh, Bas Kaals. Kaals terug naar Van der Oort. En die bal wordt daar over de lijn in gewerkt. Zandvoet mag opnieuw gaan gooien. Oké. Okay. En opnieuw gaat Patrick van der Oort dat doen op de middellijn. Het kan elk moment gebeurd zijn. Ik wil het wel even afmaken. Geen probleem. Daar Lemmens gaat gooien. Lemmens gooit naar... Nou, die wacht vooral nog even. als we geen haast hebben. Dus we zijn allemaal met uh, 2-0 hier. En slecht gegooid. Ook weer niet goed in de voeten. Kales moet daar ingrijpen En die schiet de bal over de boording heen. Over het veld. En die gewoon een uitbal. En uh, dat mag dan gaan gebeuren op de middellijn voor HBOK. De bal wordt uh, gehaald door de begeleider van uh, HBOK. Die, uh, ja, die kan er makkelijk bij. Goed, gaat die bal komen. Oké. Okay, uh... hey, Joop, tot, uh, tot zover. Wij komen ja, straks, uh, wij komen straks ja, gewoon prima, weer... Ja, de... ja, dit is het eindsjaal van de eerste helft. Nou, okay. nou heel mooi ja, rust. Oké, okay, Helaas uh, 2-0 achter nu uh, SV Zandvoort bij HBOK.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 Network Down Under hier bij Zandvoort op zaterdag. We gaan even kijken bij Willem van Densen. Wat de belangrijke vraag is natuurlijk of Danny, well Danny nee, zijn broer Jean-Paul van Dongen nog wat heeft kunnen doen in zijn race. Willem, kom erin. Jij refereert aan de vermoede voortrace. Ja, daar is Jean-Paul van Dongen op een plaats geëindigd, maar we hier inmiddels naar een een prachtige race in de Dutch GTA 4 Dutch VT4 met uh, twee Porsche's uh, die van de eerste twee plaatsen mochten vertrekken. Uh, Dat was Christian Frankerhout en Paul van Spunten. Sprunt, de derde plaats was de Ricardo van den Ende die uh, daar mocht vertrekken. Ricardo wist uh, met een prachtige actie in de GELAG wist die, uh, Christian Christian te geschalken en pakte de tweede plaats. De rondelang gevecht met uh, Paul van Spunter, uh, eindigde... Uh, in de Audi S met uh, V.E. een uh, fantastische actie van Ricardo van der Ende, die daarmee uh, de kop van het veld overneemt en met zijn BMW M3, nu de leiding heeft in deze race, die over 25 minuten gaat. Op de tweede plaats vinden we nu terug uh, Paal van Splinteren, derde is het Christian Frankerhout en vierde vinden we daar uh, Nicky Pastorelli, dus GT4, toch een uh, veld met uh, grote namen uit de Nederlandse autosport, dat noemen we... Verder nog uh, Jan Ammers, Peter Koks, uh, Paul Meijer, Allah Kalfs. Allemaal actief uh, in deze race uh, vanmiddag. Ook uh, daarin actief uh, Jan Joris Reul. Wederom ingestapt hier in... Uh... Deze Dutch GTV eerder dit seizoen, was hij actief in een Ginetta. Nu is hij uh, ingestapt in de Austin Martin van het HTV Team. En uh, hij rijdt daarmee een keurige race en, uh, op de zesde plaats. En dan uh, heb ik het over de zesde plaats. Maar het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 6 is uh, iets meer dan 4 seconden. Dus dat geeft al aan hoe spannend het in uh, deze race is. En deze race die nog wel 10 minuten te gaan heeft, zal zeker nog een hoop spanning uh, gaan bieden in het verloop. Oké, okay, maar dan liggen ze dus wel achter op het schema. Ik zal weer achter achter op het schema, maar ja. Het is inmiddels mooi weer. We staan in het zonnetje, dus is het niet zo ramp dat het schema niet helemaal aan het bijgehouden wordt? Oké, okay, uh, uh, Willem, bedankt voor deze update en we komen straks weer bij je terug. Oké, Get me my eyes are burning from when you Yes, I lost my mind Naartoe hoorde je bij Zandvoort op zaterdag. Where else? ZFM voor Zandvoort en de regio. Albert-Jan, bij jou aan tafel is iemand aangeschoven. Ja, dat klopt. Uh, we, we, een ingelast programma, zal ik het maar even noemen. Want uh, tegenover mij zit een, David. David. David, welkom in de uitzending. Dankjewel. Hey, waar kom jij eigenlijk vandaan? Ik kom uit het noorden, uit Groningen. Groningen? Ja, uit grun. Het Amsterdam van het noorden. Ja. En uh, wat brengt jou zo, uh, zo hier in, uh, in Zandvoort? Nou, mijn oma was jarig. Oh? En, uh, ja, dat had je niet verwacht. <laughs> en uh, nee, dus daarom ben ik hier. Dus dat vond ik wel leuk om even mijn oma te feliciteren. En hoe, hoe oud is oma geworden? 79. 79. Ja. Oké, okay, dus je bent een weekendje over. En ja. uh, vanavond een feestje? Nou, gewoon uh, gezellig met jullie. Uh, even pizzaatje eten en uh, oh. even gezellig. Pizza, altijd, ja. altijd lekker. <laughs> altijd goed. Zeg maar, ik, uh, ik heb hier voor mij liggen een uh, CD die je in uh, eigen beheer hebt gemaakt. Ja. Dus uh, we kunnen zeggen dat we een heuse CD-promotie uh, ja. hebben. Uh, uh, hoe ben je opgekomen om een eigen CD te maken? Nou, ik speelde altijd gitaar ja. en, uh, bij een uh, leraar. En die had een programmaatje waarmee je allemaal stem en zo door elkaar kon doen. Nou, en dat programmaatje kreeg ik ooit van hem. En toen ben ik, heb ik een microfoon gekocht en ben ik een beetje begonnen met zingen. Ja. Ja, en zo kreeg ik allemaal stemmen door elkaar en muziek erbij en nou, op een gegeven moment ja, toen ging ik zingen. En ...op een gegeven moment steeds een beetje met het programma werken... ...en dan kom je erachter hoe dat werkt. Nou, op een gegeven moment dan krijg je alles zo uh, bij elkaar... ...en dan kan je daar een liedje van maken... ...en dan zo krijg je alle, allemaal nummers. Dus als ik me dat even voorstel... ...dan zit je gewoon op je kamer... ...en dan heb ja. je zo'n computerprogramma... ...waar dan allemaal muziek uitkomt... ...en ja. dan hoef je het alleen nog maar in te zingen. Nou ja, zeg maar, maar maar, nou je ja. <laughs> nou, hebt een muziekje zeg maar... ...gewoon een karaoke... ...en dat, uh, daar, dan zing je dan alle alle stemmen zeg maar zingen daarin. Oké, okay, maar als ik zo kijk, er staan er nog al wat nummers op, uh, ja. iets van uh, 24 nummers. Ja, hier is er veel op. Dat zijn uh, covers van uh, be bestaande nummers, ja, hè? Nee, ik heb geen zelfgeschreven uh, zelf nummers, Het zijn allemaal bestaande nummers. Oké, okay, en uh, wij hebben zo meteen de eer om uh, een nummer daarvan te mogen draaien. Maar even, speel je nog gitaar of, uh... Ja, ik speel nog wel gitaar, niet meer zo veel, want ik ben van gitaarles af. Ja. Maar um, ja, ik speel nog wel gitaar, ik vind het wel leuk om te doen. En uh, ja, zingen vind ik ook heel leuk. Dus uh, je denkt uh, toch dat je dan een beetje mee doorgaat met het zingen? Of ja, ik denk het, het wel. Het blijft ik het gewoon een, een hobby voor de, op de kamer? Ik denk dat het wel een hobby blijft, maar uh, ja. ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Het oh. uitlaat klep. dus ja. Oké okay, uh, David, nou wel, leuk dat je even in de studio wilde komen. <laughs> en uh, welk nummer uh, mogen we van jou uh, nu op de draaitafel zetten? Shut Up and Drive van uh, Rihanna. Oké. Okay. For a driver who is qualified So you think that you're the one stepping to my right I'm find you, you, super sunny speed machine Got a sunroof top and a gangster leaf. So if you feel it, let me know, know, know Come on now, what you waiting for, for, for My angel's ready to explode, explode, explode So stop me up and watch me go, go, go Get you Where you wanna go if you know what I mean. Got a ride that's smoother than a limousine. Can you handle the curves? Can you run all the lights? If you can, baby girl, then we can go all night. Cause it's zero to 60 and 3.5. Baby, you got the keys. Now shut up and drive, drive, drive, drive. Shut up and drive, drive, drive, drive. Lacking of a drive with a whole lot of bumming back You look like you can handle what's under my hood You keep saying that you will go, I wish you would So if you're feeling let me, know, no, no Come on now, what you waiting for, for, for My angel's ready to explode, explode, explode So stop me up and watch me go, go, go, go Get you where you wanna go, if you know what I mean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 Get it, get it, don't stop. It's a sure shot. Ain't a Ferrari, hot girl. I'm sorry, I ain't even worried. So step inside and ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, So, so if you're feeling, let me know, know, Come on now, what you ready to explode, explode. Me up and I watch me got. Get you where you wanna go if you know what I mean. Got a ride that's smoother than the limousine. Can you handle the curves? Can you run and you handle the if you the Can baby yeah. girl Then we Can go all night Cause Can you to the lights? Can you the you got the keys Now you up the drive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 Ja. The Moonlight ZFM Voor Zandvoort en de regio Ja en daarvoor hoorden we natuurlijk De prim primeur van de Première cd van uh, David Koning En we luisterden naar uh, Shut up and drive, en hoe vond je dat? Klopt dat wat? Ik uh, vond het helemaal goed klinken Als je dat gewoon op een slaapkamertje doet met een uh, computertje En een uh, apparatuurtje erachter en, uh, Nee, hartstikke helemaal goed gedaan Um, even terugkomen op uh, Marco Temes. Die, uh, gist, die rijkte gisteren op uh, 9 oktober, dat dus was gisteren dus, bij Strand Paviljoen Mango's. Het eerste exemplaar uit van zijn nieuwe roman TR aan burgemeester Niek Meijer. En uh, Jaap Koper was daar voor ons en die heeft een uh, sfeerimpressie daarvan gemaakt. Meneer, mag ik u wat vragen? Want we zijn bij uh, de, ja, de boeken uh, signeren uh, van uh, Marco Temes. Uw naam? Mijn naam is Geer de Jong.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 Loop ik even verder, want uh, voordat ze bij het scheiden van de markt nog even gaan, <laughs> ga ik ga, toch nog even nog een paar uh, fijne vragen onder, onder de, zijn microfoon doen. Uh, meneer Meijer, u bent ook even geweest om het eerste exemplaar, het eerste exemplaar uh, in ontvangst te nemen. Ja. Um, tweede boek gaat u lezen. Ja, tweede boek. Eerst heb ik echt in een trein uitgelezen een paar avonden.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 En, ZFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. en op het circuitpark Zandvoort heeft Willem van Denzen als goed is net de finish gezien van de Tango Dutch GT4. Ja, dat klopt helemaal. Tanko uh, Dutch Veter de Eerste race van dit uh, weekend uh, in de Dutch Veter 4 En uh, ja, die is gewoon op een uh, toch wel magistrale wijze door uh, Ricardo van der Ende. Met uh, twee schitterende acties uh, wist hij de Porsches uh, die uh, in de kwalificatie nog sneller waren te verspalken. En uh, ja, hij snelde naar het podium. En uh, zo dadelijk uh, gaat hij het trappetje op en dan gaat hij de bloemenbekers en champagne in opvoed nemen. En, uh, ja, 4, uh, dat hij weer een overwinning van zijn uh, reeks toevoegt. Tweede in de reeks en dat is uh, heel belangrijk. Dat wordt uh, Christian Frankenhout. En Christian Frankenhout had uh, vandaag aan de eerste of tweede plaats uh, genoeg om kampioen te worden. Derhalve uh, feestje dus uh, voor PS, uh, Autosport, team uh, voor uh, Christian Frankenhout uitkomt. Uh, de eerste kampioen in de Dutch GT 4 is uh, Christian Frankenhout. Uh, derde werd een uh, Paul van Splunteren, de Porsche dealer uit Eindhoven. Al met al een uh, hele mooie race met een uh, hele mooie winnaar, Ricardo van Eeden. Meerdere malen openen. Dit is natuurlijk geïnteresseerd. Helaas met Pinkster eh, was hij gescoord voor de bijrijders. Dus, dus kon geen rol in het kampioenschap spelen. Maar derde plaats moet er voor hem nog in e gaan zitten. En ja, dat is zeker eh, waar die oorzaak voor is. Hé Willem, uh, ze hadden vooraf gezegd uh, toen het race begon: dat dit uh, de, de klasse was uh, waar uh, die, de, ja, de kar moest gaan trekken voor, uh, voor het hele gebeuren. Uh, onderschrijf jij die mening? Ja, zeker. Uh, we hebben hele mooie races gezien En ik ga ervan uit dat we morgen nog twee hele mooie races in die uh, Dutch TV gaan zien. En ja, naast het uh, aantal uh, automerken wat daarin actief is. En dat zijn niet de minste. Dat zijn Porsche, BMW, uh, Corvette. Uh, ja, prachtig auto's uh, om te zien en te horen. En dan uh, met de mannen die die auto's besturen. Ricardo van en Duncan Huisman, Christian Frankenhout. Uh, Jeroen allemaal uh, regelmatig actief in deze klasse. Sebastian Blekemol ja, zo komen we Ongelooflijk. Mooi, mooi startveld. Ja, ook Peter Kloss natuurlijk, niet uh, zomaar iemand. Ook aanwezig hier, Jan Balmers, alleskallers. Ja, dan is het een heel mooi veld. En uh, het zien we zien toch iedere keer uh, spannende reizen. Uh, die komt aan het uh, eind. Dat voert spannend zijn en blijven. Uh, dat hebben uh, we vanmiddag weer gezien. Omdat de spanning van de titel uh, natuurlijk uh, aanwezig was. De titel die veroverd is door Christian Frankrijk. Maar dat wordt nog een keer gereisd. Ik sprak met Ricardo gisteren. En hij zei: Ja, uh, ik kom hier op de reis. Ik kom niet uh, om hier een optocht te rijden. En als ik uh, denk dat ik sneller ben, dan moet ik er voorbij. En uh, ja, hij heeft, dat wel, hij heeft dat wel gedaan op een manier dat er. Uitleiding. Ik dacht van ja, nou ga je te ver. Ook vanwege dat feit mocht hij dan met Pinkster niet starten. Maar zoals je het nu vandaag heeft laten zien... ...ja, dat is uh, voor de is dat toch uh, echt genieten. En dat uh, ja, geeft aan dat het een mooi kampioenschap is. En als we dan zien dat uh, dit weekend uh, de, het eerste optreden was... ...van uh, het Maserati-team, uh, uh, wat zich ook heeft ingeschreven hier. En dat zeker het uh, volgende seizoen uh, met meerdere auto's gaat doen. Dus kan je alleen maar stellen dat datgene wat verwacht gehoopt werd uh, van dit kampioenschap dat het uh, zeker uitgekomen is. Oké, okay, dus er genoeg reden om uh, morgen alsnog uh, de, de grote dag mee te maken uh, op uh, de finale races en dan beginnen ze al vanaf half tien. Uh, wat staat er vandaag nog op het programma? Uh, vandaag staat er, uh, nou, zo dadelijk uh, gaan we straks uh, en dan krijgen we eerst nog een rondje van een of andere uh, lege voertuig uh, vooraf. Uh, dat is te uh, danken aan het sponsorship uh, van het land, koninklijke landmacht, uh, die uh, sponsoren de twee dames in de Renault Clio, Kuk, de, die zo dadelijk van start gaat. Uh. En ook daarin uh, staat de titel op open En die gaat tussen een uh, vrouw, en dat is Sandra van het die, uh, die nog de leiding in het consument heeft. En uh, Melvin de Groot. En ja, is dat middel van de 20 van morgen. Dacht het niet. Zeker uh, tot morgen nog wachten of een hele rare dingen uh, gebeuren. Het is wel zo dat uh, geen van de beide titelkandidaten uh, daarin uh, vanaf de voorste plaatsen mag vertrekken. Dat is uh, degene die van. Uh, Paul uh, mag vertrekken in de Clio Cup, dat uh, is uh, Ronald Morin. Met op een uh, tweede uh, plaats is dat van uh, well, Timo.